Radio 1, de VPRO. Wat heeft de redactie van Argos deze ochtend voor u in petto? Wezen eten bij Van der Valk misschien? Ontdekt dat Lubbers thuis ook 5,5 miljoen gulden aan contanten op de vlering heeft leggen? Maar natuurlijk niet. Ik was bijna vergeten dat Argos zich wel met de actualiteit bezighoudt... maar niet met de waan van de dag. Daarom nu opnieuw aandacht voor een slepende kwestie... aangaande de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD... Het succes van de Binnenlandse Veiligheidsdienst... bij het afwenden van bedreigingen voor de Nederlandse staatsveiligheid... bestaat vooral uit het oplossen van problemen die ze eerst zelf gecreëerd hebben. Deze week stond in een bos een man voor de rechter... die een opdracht van en betaald door de BVD in 1990... vernielingen aanrichtte op een defensieterrein. De man zei, het spijt me, meneer de rechter... maar u moet bij de BVD zijn en niet bij mij... Eindelijk gerechtigheid, dachten de redacteuren van Argos nog. Maar ze hadden de lange arm van de geheime dienst daarmee toch een beetje onderschat. Luistert u maar gauw naar de redacteuren Gerard Legebeken en Hans Simonsen. Luistert u om te beginnen met naar BVD-directeur Arthur Dokters van Leeuwen. Luistert u naar Argos. Het aanzetten tot geweld is ondenkbaar, ja. Verder hebben wij wel eens problematiek. Die lijkt op uh, de problematiek die undercoveragenten hebben in de drugshandel. Maar het aanzetten tot geweld, ja, die hebben ook al het probleem van het mag geen uitlokking zijn. Ja, dat, nou, dat type problemen van het mag geen uitlokking zijn, dat hebben wij ook. Waar? Nou, dat is toch een duidelijk antwoord. Wij zijn geen provocateurs. Ik zou u willen meedelen dat de hoofdofficier van justitie, de Sertochenbos, naar aanleiding van de hem vorige week ter kennis gekomen nieuwe informatie, in overleg met de procureur-generaal, de Sertochenbos, heeft besloten een onderzoek door de Rijksrecherche te doen instellen... ten einde een beter inzicht te krijgen in de betrokkenheid van de BVD-informant... bij de geconstateerde strafbare feiten en de strafrechtelijke relevantie daarvan. Dus ze zullen hun vingers niet branden, denk ik. Ik kan daar gewoon kort over zijn. Uh, vernielingen, ja. Uh, zie taakomschrijving. Zie vergoeding. Je bedoelt te zeggen... Uh, ik heb inderdaad vernielingen aangericht toen. Maar dat deed ik in opdracht van en betaald door de BVD. Ja, ja. Ik denk dat de, de officier van de justitie toch wel raar zal staan te kijken... als hij tot vervolging overgaat en ik sta daar in een rechtszaal... Uh, en mij wordt gevraagd van waarom hebt u dat gedaan? Dat mijn antwoord zal zijn, daar werd ik voor betaald. Han D. Afgelopen dinsdagmiddag stond hij terecht. Stond hij terecht voor de meervoudige strafkamer in Den Bosch. De beschuldiging het aanrichten van vernielingen op het terrein van de Lunette Kazerne in Vught in de nacht van 3 maart 1990. Hij deed dat in gezelschap van de vredesactivist Gerrit van de Ent. Het bijzondere aan de rechtszaak van afgelopen dinsdag is dat Handé deze vernielingen aanrichtte. in opdracht van en betaald door de Nijmeegse PID, de politie-inlichtingendienst, zeg maar de plaatselijke poot van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD. BVD-infiltrant Hande moest meedoen aan acties van de antimilitaristische actiegroep Vakmobiel. Meedoen aan acties om zodoende informatie over deze actievoerders voor de geheime dienst te vergaren. Maar ook om ze uit te lokken tot een meer radicalere manier van actievoeren. Dat is althans het verhaal, zoals Han D. dat voor onze microfoon in onze uitzending van 11 mei 1990 onthulde. Uh, vanaf het begin is duidelijk geweest dat als ik bij een vredesactiekamp was, dat ik uh, als er zich iets voordeed, dat ik daar onmiddellijk aan mee moest doen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 dan uh, zouden zij dat wel te horen krijgen. En uh, ja, dan kon het wel eens zijn dat als ik een hele groep opgepakt zou worden... dat de hele groep geluk had. En had de hele groep geen geluk, dan had ik ook geen geluk. Maar dan zat ik voor 50 gulden per nacht. Zo is dat letterlijk gezegd? Zo is dat letterlijk gezegd. Dat wanneer jij vast zou komen te dus zitten, jij daar een vergoeding van 50 gulden per nacht voor zou krijgen? Krijg ik daarvoor, dan zou ik daar een vergoeding voor uh, krijgen van 50 gulden per nacht. Is er ook gesproken over wat er zou gebeuren op het moment dat jij door de politierechter veroordeeld zou worden? Er is van het begin af aan gezegd als je ergens een bekeuring voor krijgt en uh, wij vinden dat je die moet betalen... Dan krijg je geld om die te betalen. Maar je hebt het niet over gehad uh, nou, dat je misschien wel eens door deze activiteiten in opdracht van de BVD en betaald door de BVD wel eens een strafblad zou kunnen krijgen? Nee, nee daar is het nooit over gesproken. Dat heb je nooit aan gedacht? Daar heb ik nooit aan gedacht. Dat was D in mei 1990, zoals hij zijn verhaal vertelde in onze uitzending. Zoals gezegd, afgelopen dinsdag stond hij dus voor de rechtbank in Den Bosch terecht. Eindelijk terecht, na eindeloos gesoebat en heel veel gebel met de officier van justitie... waarom deze meneer niet vervolgd werd, terwijl toch alle andere vredesactivisten altijd wel vervolgd worden. Er kwamen Kamervragen aan te pas... Een hoop gedoe, maar uiteindelijk stond hij daar dan. En naast hem stond ook een echte actievoerder, Gerrit van de Ent. De advocaat van Gerrit van den Ent is meneer Hummels... en die zit nu hier in de studio. Meneer Hummels, laten we eerst eens vertellen hoe het is afgelopen. Uh, de rechtbank vond dat het Openbaar Ministerie niet onvankelijk was. Kunt u eens uitleggen wat dat betekent? De rechtbank vond dat er sprake was van ongerechtvaardigde vertraging in de zaak... De zaak heeft te lang geduurd en dat is op grond van artikel 6 van het Europees Verdrag een reden om de officier van justitie het recht op strafvordering te ontzeggen, niet ontvankelijk te verklaren. Ja, het resultaat daarvan is dat zowel uw cliënt, de echte vredesactivist Gerrit van Ent, als ook Hande zijn vrijgesproken. Uh, nee, nee, nee, nee. De, de officier van justitie is niet ontvankelijk verklaard. Er komt dus eigenlijk helemaal geen proces, zegt de rechter dan. Ja. Ja. Maar, niet, geen verder proces, ja. Geen verder proces, maar het, het resultaat daarvan is dus dat ze gewoon vrij, vrij zijn. Geen vrij straf, uitgaan. Vrij uitgaan. Ja. Uh, nu zal iedereen denken van, uh, uh, uh, dat daar gejuicht werd, maar dat was toch niet helemaal zo. Omdat uh, ja, het liefst had u als advocaat van uh, Van, van de Ent, de echte vredesactivist, willen zien dat daar een principiële discussie uh, zou zijn uh, gevoerd... ...over uh, ja, of de BVD nou eigenlijk wel gerechtigd is om mensen te laten infiltreren... ...om mensen deel te laten nemen ook aan uh, gewelddadige acties zoals deze. Dat is niet gelukt, hè? dus in die zin is het teleurstellend. Ja, de advocaat van uh, de heer D. die had ook uh, meerdere pijlen op zijn boog. Eén was deze ongerechtvaardigde vertraging... ...maar de andere pijlen op zijn boog waren het gewekt vertrouwen van niet-vervolging... Dus dat uh, de D niet vervolgd zou worden. Ja, de BVD-involtrant had ervan uit mogen gaan... dat gezien het feit dat hij eigenlijk werd aangezet door de BVD... en zelfs betaald werd door de BVD... zelfs de verf waarmee de vernielingen werden aangericht... werd betaald, vergoed door de BVD. Ja. Hij had dus eigenlijk mogen verwachten dat hij niet vervolgd zou worden. Ja, en voorts uh, uh, een... Uh... Een argument was, een verweerpunt was dat de BVD hem ook heeft aangezet om hieraan mee te doen. Nu, nu was het opvallende dat ook de officier van justitie, meneer Loos, de aanklager, zei: Ik vind ook wel dat de zaak lang heeft geduurd, maar hij gaf eigenlijk de schuld aan u als advocaat. Hij zei: Ja, maar dan hadden die advocaten niet zoveel getuigen moeten oproepen? Uh, nou, zoveel getuigen hebben we niet opgeroepen. Zes in totaal, hè? Ja. Eh. Uh... Dat is op zich niet zoveel. Uh, da daarvoor had het geen vier jaar hoeven duren. Zegt nee, nee. nee dat, uh, dat had bij wijze van spreken twee maanden geregeld kunnen zijn. Maar gaat u zover dat u zegt van ja, justitie heeft het misschien wel zelf opzettelijk getraineerd. om te zorgen dat het niet tot een strafzaak zou komen. waarbij ook die principiële vraag aan de orde zou komen? Ja, dat is een beetje de complottheorie. Um, ik heb daar geen aanwijzingen voor, hooguit kun je zeggen. Het nou, procesverbaal is nog een het, tijd zoek geweest. Ja, he? Er is een motief natuurlijk. Hè. Het is algemeen bekend tot het Openbaar Ministerie... en justitie in het algemeen... niet zitten te wachten op, op uh, politiek, uh, politieke processen. Nee, en al helemaal niet als het gaat over de BVD. Meneer Hummels, dank u wel. Uh, wij gaan u eens laten horen... wat die zaak Hande nu eigenlijk precies behelst. De hele geschiedenis van die zaak. Om te beginnen mei 1990. Han D. vertelt in onze uitzending zelf... wat voor vernielingen hij precies aanrichtte... op dat defensieterrein in lunetten. Uh, geknipt, geschilderd, geprikt, geknipt. Ik ben uh, zondags teruggekomen. En ik had dus maandags een uh, gesprek... Met, uh, met de PVD... En ik heb daarin, uh, in dat gesprek, uitgebreid verslag gedaan van mijn uh, activiteiten dat weekend. Mm -hmm. En uh, dat is allemaal opgeschreven. En uh, de week erop had ik weer een gesprek. En toen heb ik hem gevraagd wat of dat de gevolgen zouden zijn. Wat of ze er op kantoor van vonden. Mm -hmm. En uh, ik kreeg daarop als antwoord: van... Uh, nou, jij bent een. Uh, je zou het verslag moeten zien wat ik over jou geschreven heb. Je bent een bovenste beste knul. Dat werd zo gezegd? Dat werd zo gezegd. Dus zij gaven, uh, ja, eigenlijk niet eens impliciet, maar gewoon uh, Achteraf hebben ze me volledig uh, toestemming gegeven daarvoor, ja. En ze waren goed op de hoogte van wat je daar precies hebt uitgesproken? Heel goed op de hoogte van wat ik daar heb uitgesproken. Hebben ze jou ook betaald voor die activiteiten? Ik heb mijn uh, gebruikelijke onkostenvergoeding gehad. Ik heb daar overnacht, ik heb daar gegeten, ik heb daar wat gedronken, ik heb uh, reiskosten gehad, dat is allemaal... Uh... Dus je hebt je onkostenvergoeding gehad en daarnaast heb je gewoon... Uh... Mijn, mijn maandelijkse, wat zij dan noemen, toelagen. Ja. Mm -hmm. Dus je kunt stellen dat jij betaald bent om vernielingen aan te richten op defensieterrein door de BVD. Ja, dat zou ik kunnen stellen. En ze hebben daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven? Ze hebben er uitdrukkelijk toestemming voor gegeven. In ieder geval hebben ze die activiteiten achteraf goedgekeurd. Is er los van concrete acties ook nog gesproken over jouw rol in die actiegroepen... en hoe jij de zaak een bepaalde richting op zou moeten drijven? Ja, er is, zoals ik in het begin van het gesprek al gezegd heb... Ik tegen mij gezegd, neem initiatief. Zorg dat je bij de organisatie terechtkomt. Mijn vraag was, hoe kom ik bij de organisatie terecht? Ja, organiseer acties. En zo zit de infiltrant X, inmiddels beter bekend als Han D. Op 11 mei 1990 tijdens onze uitzendingen punt achter zijn werk als provocateur van de BVD. Nadat Han D. zijn verhaal voor ons microfoon had verteld zochten wij, uiteraard, contact met zijn opdrachtgevers... de Nijmeegse PID-politie-inlichtingendienst. Het eerste nummer is in Nijmegen 220012. En enig speurwerk in het telefoonboek leert dat dat een aansluiting is op het politiebureau. 220012, goedemorgen. Goedemorgen, ik met Simon, Ik ben op zoek naar Herman... Um, even kijken, wie mogen meneer Simons zijn? Nou, dat zeg ik liever aan meneer Herman. Ja, oké. Okay. Um, hij is op dit moment niet aanwezig en ik verwacht hem rond half één terug. Rond half één. Ja. En ik spreek met William? Nee. Is die aanwezig? Nee. En is die misschien eerder aanwezig? Met wie spreek ik? U spreekt met Simonsen. Simonsen? Ja, het, is... het was het Simons, dacht ik. Simonsen. Simonsen. Nee, zonder N. Simonsen. Ik, uh, ik bel u even terug. Geef uw nummer maar even op. Nee, ik wil de heer Williams spreken of de heer Herman spreken. En teruggebeld wordt er niet. Nou, dan beëindig ik het gesprek. Goed, dan bel ik om half één terug. Dat heeft geen zin meer, denk ik wel. Tot ziens. U zei toch dat meneer Herman er was om half in? Dat, dat zou kunnen, ja. Maar als u niet teruggebeld kunt worden, dan kan dat niet natuurlijk. Dat is ja, op de makkelijkste manier, hè? Dat leg ik wel aan meneer Herman uit. Ah, die, ja. die kan mij wel terugbellen. Ja. Een kwartier later doen we toch nog een poging om via het andere telefoonnummer... wat uh, Infiltrant X heeft gekregen om contact op te nemen met de BVD... of liever gezegd met de Nijmeegse PED. om via dat nummer toch in contact te komen met contactambtenaar... William Gerard of Big Boss Herman. 080... 27... 27... 57... Goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met Simons. Ik ben op zoek naar de heer uh, Herman Olbeking. Ja, daar heeft u net al over gebeld. Ja, dat klopt. Nou, daar is met u een afspraak over gemaakt. Praat dag verder. Om half één doen we het opnieuw en dan dus volgens afspraak proberen we weer het eerste nummer te draaien om met de heer Herman Olbeking in contact te komen. Nou, dat is merkwaardig. In nog geen twee uur tijd blijkt dit eerste nummer opeens afgesloten. We proberen het opnieuw en krijgen dezelfde toon. Het is dus echt afgesloten. Dan maar weer het eerste nummer. En kijken of we zo met meneer Herman in contact kunnen komen. Politie Nijmegen, nee, toestel wat u belt. Daar is niemand. Uh, kunt u, mij, u spreekt met Simonsen. Kunt u mij misschien doorverbinden met de heer Olbeking? Moment. graag. Hallo. Hallo, u spreekt met Simonsen. Ja. Met wie spreek ik? Olbecki spreekt u. Ja. Uh, Herman Olbeking. Wat wilt u eigenlijk? Uh, en wie ja. bent u? Dat heb ik al gezegd. Ik ben de heer Simonsen. Ja. Ik spreek met Herman Olbeking. Ja. ja. Uh, u bent toch het hoofd van de PID in ah. Nijmegen? Waarom vraagt u dat? Nou, daar ben ik in geen ik, ja, ik werk bij de gemeente commissie Nijmegen. Ja. Nou, u spreekt met Hans Simonsen. Ik werk voor de VPRO Radio in Ilversum. Ja. Um, en ik volg sinds juni vorig jaar... De ene, een, die zal u zeker bekend zijn. Die werkt als uh, infiltrant voor u... onder andere in de beweging Ploegscharen en in Vakmobiel. Maar wat mij verbaasd heeft... is dat u deze heer ook opdracht heeft gegeven... om vernielingen aan te richten op defensieterrein... Dus om te beginnen bel ik u daarover op. En vervolgens ga ik natuurlijk naar de BVD in Den Haag... en naar de minister van Binnenlandse Zaken, dat snapt u. Nou, u weet er wel goed, dus ik wil u dan adviseren om dat laatste maar te doen. Maar u ontkent niet dat u deze opdracht heeft gegeven... om vernielingen aan te richten op defensieterrein? Ik heb helemaal geen commentaar op hetgeen wat u net tegen mij vertelt. U heeft net zelf aangegeven waar... Uh... Tot wie u zich uh, dient te wenden in dat soort zaken. En uh, dat moet u dan maar doen. Ja, ik heb ook gezegd dat ik dus bij u begin. Omdat er nog zoiets is in dit debat. En, dan, jaar, verwijs ik u dus graag, en dan verwijs ik u dus graag door. U ontkent niet dat, ik ga dat niet u hem opdracht heeft gegeven om vernielingen aan te richten op defensieterrein. Ik denk dat ik net duidelijk ben geweest. Hoe komt het dat de lijn 220012 in Nijmegen inmiddels is afgesloten... sinds ik die vanmorgen heb gebeld? Ja, ik denk dat we dit gesprek veel beter kunnen beëindigen nu... want ik geef geen enkel commentaar meer. Ja? Wat is de reden geweest dat u deze heer heeft betaald en aangezet... tot het plegen van openbare geweldpleging op defensieterrein? Meneer Simons, ik stop er echt mee. Goedemiddag. Ook bij de BVD op de president Kennedylaan in Den Haag kregen we geen commentaar op deze affaire. Op dus naar de minister van Binnenlandse Zaken, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het functioneren van de BVD. Maar ook daar, uw raden het al, kregen we nul op het request. Het Tweede Kamerlid Willems van GroenLinks nam daar geen genoegen mee en ontbood de minister van Binnenlandse Zaken een week later op 17 mei 1990 naar de Tweede Kamer voor een interpellatiedebat. De berichten die mij vorige week bereikten over de BVD-spion HD... ...het onderwerp van deze interpellatie, hebben mij erg geschokt. Niet zozeer het feit dat de BVD haar informanten met farse financiële vergoedingen... ...van zo'n 500 tot 1000 gulden per maand overhaalt om voor de BVD te werken. Ik maak me daar wel kwaad over, maar moet helaas vaststellen... ...dat de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten deze werkwijze dekt. Maar des te meer de ongegeneerde wijze waarop de BVD zelf... Haar informanten opdracht geeft om in actiegroepen en vredesbewegingen te infiltreren en zelfs actief te stimuleren tot strafbare handelingen. Past dat ook al binnen de wet? En welke interne controlesystemen bestaan er om dat te voorkomen, ervan uitgaande dat de BVD niet is ingehuurd om actiegroepen te criminaliseren? Wat de zaak als zodanig betreft kan ik bevestigen dat de door de heer Willems genoemde HD informant is geweest van de PID, de politie inlichtingendienst inlichtingdienst Nijmegen. Hij had de taak om ten behoeve van de BVD informatie te verzamelen over gewelddadige acties. De heer Willems stelt in zijn vragen een tweetal principiële zaken aan de orde. In de eerste plaats de mogelijke aandacht van de BVD voor de vredesbeweging. ...en in de tweede plaats de eventuele betrokkenheid van die dienst... ...bij strafbare feiten of zelfs bij uitlokking daarvan. Ik weerspreek dat HD aangespoord zou zijn om strafbare feiten uit te lokken... ...of om uit zichzelf acties te organiseren... ...die mogelijk een gewelddadig verlopen zouden kunnen hebben. Hiervan is nimmer sprake geweest. HD is, daar maakt op VPRO Radio gewacht van... ...eenmaal betrokken geraakt bij een actie... ...waarbij vernielingen zijn aangericht. Ik bedoel hier de actie in met legerkamp Lunetten bij Den Bosch. Er zijn toen hekken doorgeknipt en banden lek gestoken. HD heeft zich tegen de voor hem geldende instructie in... ...laten meeslepen. En ons was bekend, ook al voor de uitzending dat uh, hij dat tegenover zijn contactpersoon heeft verklaard... dat hij er zich van bewust was dat hij in dat geval te ver was gegaan. Ik ben uh, zondags teruggekomen. En ik had dus maandags een uh, gesprek. En ik heb daarin uh, in dat gesprek uitgebreid verslag gedaan van... mijn uh,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 Uh, en het uitlokken daarvan. Uh, tot nu toe ben ik uh, niet overtuigd van de minister dat die uitlokking niet heeft plaatsgevonden. Wellicht dat het hoogste niveau daar geen toestemming voor ge gegeven zou hebben, maar uit het directe contact die, waar de betrokkenen uh, gewacht van heeft gemaakt, blijkt wel degelijk dat hij uh, gestimuleerd is om de weg die eenmaal was ingegaan om die voor te zetten. En ik heb dan ook. Eer om op dat punt het politieke debat in mei 1990 leverde eigenlijk niet zoveel op. Het bleef steken op het woord van Dales tegenover het woord van infiltrant Han D. Dales die zei, hij heeft het op eigen houtje gedaan. Han D. die zegt, ik heb het wel degelijk in opdracht en betaald door de BVD gedaan, dat aanrichten van die vernielingen. Wat na het politieke debat overbleef was de vraag of justitie Hande strafrechtelijk zou gaan vervolgen. Immers had op de radio verklaard dat hij die vernieling had aangericht. En normaal gesproken zou de officier van justitie toch vervolging moeten instellen. Gek genoeg gebeurde dat niet. Ook niet nadat wij ongeveer om de 14 dagen de officier van justitie belden waarom het niet gebeurde. Eerst kregen we te horen dat er geen procesverbaal was over de vernielingen op de kazerne in Vught. Vervolgens kregen we te horen dat de Mars wel een procesverbaal had opgemaakt. Maar dat het procesverbaal zoek was. En zo werden we maandenlang van het kastje naar de muur gestuurd. In november 1990 was het opnieuw het Kamerlid Willems... die het initiatief nam om de minister van Justitie dit keer... naar de Kamer te laten komen om uit te leggen... waarom Handé nog steeds niet strafrechtelijk vervolgd was. Of ik kennis heb genomen... ...van de verklaringen van Gerrit van de E. en Han D. Eh, tijdens een radio-interview op 11 mei jongstleden... ...waaruit blijkt dat beiden de vernieling in lunetten hebben gepleegd. Ik moet bekennen, meneer de voorzitter, dat ik toen niet naar de radio heb geluisterd. Maar ik heb eh, wel van de radio-uitzending vernomen... ...uit de ambtsberichten en uit hetgeen daarover is gezegd... ...in de Kamer op 17 mei jongstleden.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 Ik zal uw kamer, meneer de voorzitter, vanzelfsprekend inlichten over het resultaat van dit nadere onderzoek. En daarmee heb ik vooruitlopend op de eigenlijke beantwoording van de vragen, want daar ben ik nog steeds niet aan begonnen, eh, al een antwoord gegeven op vraag 8. Voorzitter, wat de minister nu zegt... De feiten als zodanig zijn in meerdere verbanden, onder andere in een uitvoerige brief van de betrokkenen aan de minister van Binnenlandse zaken. ik heb het kopieën van bij me, allemaal uiteengezet. En mij was ook bekend dat zowel de persofficier van justitie als het openbaar ministerie en Marius -Mar Juset op de hoogte waren van de identiteit van de daders. En desondanks geen actie ondernamen. Ik ben blij dat ze dat nu wel doen, maar dat betekent dat men dus zelf van tevoren geen actie heeft willen ondernemen. En dat heb ik nou juist betreurd. Elke suggestie van bedoelingen tot desinformatie van uw Kamer... in de beantwoording van de vragen van de heer Wirms is misplaatst. Uh, waar informatie wordt gevraagd, zullen we die geven. En vandaar ook dat uh, nu um, de hoofdofficier van justitie... Uh, de behoefte heeft gevoeld om dit nader te doen... ophelderen door de Rijksrecherche. Uh, daarvoor hebben we ook de Rijksrecherche. Zo ging na zes maanden soebatten dan toch eindelijk de kogel door de kerk. Heurs Berlin heeft gesproken, de Rijksrecherche krijgt opdracht... de rol van BVD-infiltrant Hande bij de vernielingen in de lunettenkazerne-invucht... eindelijk te onderzoeken. Infiltrant Hande zelf ziet de toekomst overigens nog steeds met veel vertrouwen tegemoet. Ze zullen hun vingers niet branden, denk ik. Ik kan daar gewoon kort over zijn, uh, vernielingen, ja.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 Ondanks aangekondigde onderzoek van de Rijksrecherche wil BVD-directeur Dokters van Leeuwen nog steeds niet toegeven dat infiltranten in opdracht van zijn dienst de wet overtreden en aanzetten tot geweld. Het aanzetten tot geweld is ondenkbaar, ja. Verder hebben wij wel eens problematiek die lijkt op de problematiek die undercoveragenten hebben in de drugshandel.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 En door een cover bij de drugshandel. Ja. Dus dan doe je wel nee met geweld? Daar geef ik geen antwoord op. Dus het antwoord is ja? Nee, het antwoord is geen ja. Maar het kan nodig zijn om door te dringen in de kern waar je uiteindelijk terecht op kwam. Tot nog toe hebben wij weinzen, maar het valt wel mee. Het valt wel mee? Ja, het valt wel mee. BVD-chef Dokters van Leeuwen in november 1990 in Karo's Brandpunt. Dokters van Leeuwen volgde de door Dales ingezette strategie. Oké, okay, Han D. heeft vernielingen aangericht... maar dat deed hij op eigen houtje, zeker niet op instructie van ons. Toch zijn er meer voorbeelden waaruit blijkt dat Han D. actiegroepen provoceerde. Bijvoorbeeld toen Han D. in het begin van zijn BVD-carrière... de vergaderingen van het netwerk Uitkeringsgerechtigden bezocht. Luistert u naar de woordvoerder van dit netwerk, Sjaak over de rol die Han D. tijdens deze vergaderingen speelde. Ja, die kwam dus op een gegeven moment bij een landelijke vergadering. Niemand kende hem. Hij stelde zich niet voor. Binnen een kwartier uh, begon hij op een uh, vrij bravoerachtige manier uh, te kletsen... over dat het ruit van de sociaal dienst maar ingegooid moest worden... en dat, dat, uh, dat er een harde keer moest worden gegaan tegen het uitkeringsbeleid in Nederland. En uh, mensen van ons, individueel van elkaar, kletsten later naar de landelijke vergadering daarover... Zo van, wat, wat is dat voor uh, iemand? We kennen hem niet. En hij heeft het over uh, uh, ruiten ingooien bij de sociaal dienst. Uh, een beetje typisch. Dat was de eerste reactie. Dat was een actievorm die bij jullie niet zo gebruikelijk was? Nee. Maar hadden jullie het idee dat hij jullie uh, provoceerde? Een bepaalde richting pushte? Ja, een paar mensen van ons hadden daarna, na de landelijke vergadering erover. En zo van, uh, ja, we vertrouwen me niet helemaal. Eh... Uh, uh, of het is een naïef iemand, een dom iemand, of hij is inderdaad verkeerd. Hij werkt als infiltrant voor de BVD. We hebben er meteen na de eerste vergadering rekening gehouden. Han D. over het provoceren. Die teneur heeft het door de rest van de periode wel gehad. Doe iets. En dat werd sterker? Dat werd sterker. Soms werd het afgezwakt. Want officieel kunnen ze dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat zullen ze, denk ik, denk ik ook wel ontkennen, Dat soort dingen. Er zijn meer voorbeelden, behalve de zaak Handé, waaruit blijkt dat de BVD zich niet beperkt tot het verzamelen van informatie over actiegroepen. Dat de BVD zich ook daadwerkelijk bezighoudt met het aanzetten tot een meer gewelddadige manier van actie voeren. In 1982 biechtte de Nijmegenaar Arnold J. op dat hij op verzoek van de BVD geïnfiltreerd had in de vredesbeweging. In 1984 speelde de veelbesproken affaire Gardiner, een Canadese opportunist, John Wood, die onder de naam John Paul Gardiner voor de BVD infiltreerde in het vredeskamp bij de vliegbasis Woensdrecht. Deze affaire maakt het duidelijk dat de BVD niet erg kieskeurig is... in haar keuze van informanten. Wood, Gardiner dus, verklaarde onder Ede dat de BVD wist... dat hij gestolen handgranaten in het vredeskamp had binnengebracht... om op die manier voor de BVD uit te testen... wie van de actievoerders bereid zou zijn die handgranaten te gebruiken. Wij zijn geen provocateurs. En dat hebben wij ook niet nodig. In januari 1989 ontmaskerde de Nijmeegse kraakbeweging de 21-jarige Dave. Ook hij bleek een infiltrant van de BVD. De politie-inlichtingendienst, PID, ronselde hem in opdracht van de BVD in Den Haag. En twee jaar lang kreeg de Nijmeegse kraakbeweging op die manier daadwerkelijke hulp bij het voeren van acties. Hulp van een BVD-infiltrant dus. En ook hier was het het Nijmeegse hoofd van de PED, Herman Olbecking... die een belangrijke rol speelde. In november 1990 werd de 57-jarige Joop de Boer uit Tiel ontmaskerd. Negen jaar lang bespioneerde deze arbeidsongeschikte zeeman... in opdracht van en betaald door de BVD de Vredesbeweging. Negen jaar lang, terwijl de achtereenvolgende ministers van binnenlandse Zaken... ons in die negen jaar keer op keer verzekerden... Dat de vredesbeweging niet geïnfiltreerd werd. En ook Joop de Boer moest de actievoerders uitlokken door zelf mee te doen aan of het initiatief te nemen tot wetsovertredende acties. Wij zijn geen provocateurs. En dat hebben wij ook niet nodig. Ik ben van nature geen actievoerder.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 Zijn carrière door in opdracht van de geheime dienst... het radicaal links-rood verzetfront te infiltreren. Vijftien jaar lang bleef hij actief voor de BVD. En op 20 mei 1993 onthullen we in Argos dat deze BVD-infiltrant... de initiatiefnemer is geweest achter verschillende bomaanslagen in Nederland. In het programma geeft een lid van het voormalig rood verzetfront daarvan een voorbeeld. Nou, een voorbeeld is de, de actie in...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 het uh, licht doorknippen en uh, dan doe jij iets met die brandbom. En dan wordt het een, een veel zwaardere actie dan aanvankelijk de bedoeling was. Als sabotage hoef je ook niet meteen met een brandbom te werken. Dus. In 1990 vluchtte Kamphuis vanuit Nederland naar Griekenland. En dat was nadat er foto's waren gepubliceerd in een boek over de Nijmeegse politie-inlichtingendienst, de PED. Zijn identiteit dreigde uit te lekken. Want op die foto's was te zien hoe hij staat te praten met de Nijmeegse. PD-chef Olbeking. Toen in 1992 plotseling zijn uitkering werd gestaakt... raakte hij in paniek en keerde terug naar Nederland... en pleegde twee knullig uitgevoerde gewapende overvallen. Hiervoor werd hij ook door de Arnhemse rechtbank tot 18 maanden cel veroordeeld. Maar in maart 1993 kwam Kamphuis vervroegd vrij. En hij kreeg toch weer een uitkering. En dat alles, volgens zijn advocaat... Op voorspraak van de BVD. Kamphuis moest wel beloven geen rugbaarheid te geven aan zijn werkzaamheden voor de BVD. Spoorslags vertrok Kamphuis opnieuw naar Griekenland, zo vertelden we in onze uitzending van 20 mei 1993.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 We, hebben het, over, we uh... hebben het over uw gedrag. Hè? We hebben het over het feit dat u zich bezig hield met uh, uh, bommen, uh, met allerlei criminele activiteiten uh, Simons, in de politiek. Ik ben duidelijk kader. Geweest... En als wij dat aan u voorleggen, dan zegt u dat u moet bij de BVD zijn. Daarmee, u moet u niet dan, zijn. daarmee geeft u dan toch aan wie daar verantwoordelijk voor is, voor dat gedrag van u? Meneer Simons, ik ben duidelijk geweest. Uh, u maakt uw programma. Maar ik concludeer uit wat u zegt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 In de studio in Tilburg zit op dit moment het Tweede Kamerlid Willems van GroenLinks. En meneer Willems is een van degenen die in Nederland, denk ik, de meeste Kamervragen heeft gesteld als parlementariër aan de ministers over dit soort zaken. Dat, dat, die eer komt u wel toe, geloof ik, hè, meneer Willems? Ja, helaas wel, ja. De vraag is nu natuurlijk wat het allemaal oplevert... Uh, ja, laten we nog eens even terugkijken naar wat de afgelopen dinsdag is gebeurd. Na vier jaar soebatten... en nadat u de minister van Justitie min of meer toch een beetje onder druk heeft gezet... om uh, deze BVD-informant, de heer Han te vervolgen... stond hij dan eindelijk voor de rechter en dan wordt het niet onvankelijk verklaard. Dat moet toch voor u ook een teleurstelling zijn geweest? Ja, eh, niet volstrekt een verrassing natuurlijk als je ziet dat het drieënhalf jaar duurt... Uh, voordat de zaak dan eindelijk uh, voor de rechter komt, dan denk je al, dat klopt iets niet. Ik heb er toen al uh, ongeveer een jaar over moeten doen om de minister van Justitie uh, zover te bewegen dat hij uh, de zaak verder ging onderzoeken en ook bereid was om uh, het Openbaar Ministerie uh, de zaak voor de rechter te laten brengen en uh, voor te bereiden. Uh, dat was toen dus duidelijk onwil. Ik heb daar ook duidelijk uh, conflict over gemaakt met de minister van Justitie. Dat hij bleek niks te willen. Juist onder druk van mijn Kamervragen is dat toch gebeurd. Hij kon er eigenlijk ook niet meer omheen. Het enige wat hij blijkbaar heeft kunnen doen is uh, vertragen, vertragen, vertragen. Waardoor datgene waar hij bang voor was, namelijk dat de BVD een deel van zijn werkwijze zou moeten uit, uiteenzetten voor de rechter, dat dat toch uh, voorkomen kon worden. Ja, Het einde van het liedje is dus nu dat uh, de uh, officier van justitie niet onvankelijk verklaard wordt, wat zoveel ja. betekent als van u mag eigenlijk helemaal niet meer vervolgen. U heeft er te lang over gedaan, waardoor dus die hele principiële discussie niet aan de orde komt. Het Openbaar Ministerie heeft vertragend gewerkt, maar ook de BVD zelf hebben wij begrepen. Die hebben er... Eén jaar en twee maanden over gedaan om een machtiging af te geven op grond waarvan die twee BVD'ers verhoord konden worden door de rechtercommissaris. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ik zou graag de advocaat die in deze zaak gewerkt heeft nog eens even nader willen spreken. Daar heb ik nog geen kans voor gehad na dinsdag. Maar eh, voor zover ik het nu kan overzien, lijkt het me alle aanleiding voor om zowel de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de BVD, als de minister van Justitie, die verantwoordelijk is voor het Openbaar Ministerie, om die toch maar eens een nadere toelichting te vragen op, eh, uh, over de reden waarom men zo traag aan deze zaak gewerkt heeft. Het heeft de voorgeschiedenis. Er is een politiek belang bij gemoeid geweest. Daarom heeft de minister daar toen ook aan mee willen werken, onder druk. Uh, om deze zaak uh, naar boven te krijgen. Er was toch duidelijk sprake van aanwijzingen dat de BVD aangezet had tot strafbare handelingen. En als daadwerkelijk gefrustreerd is door de BVD en uh, het Openbaar Ministerie. en men heeft dat min of meer bewust gedaan. dan vind ik dat zeer laakbaar. En ik vind ook dat ja, de minister. Dat zult u dan is... moeten aantonen en dat zal wel niet meevallen. Nee, daar ben ik ook bang voor. Eh, bovendien, de zaak is daarmee niet gered. Want zelfs als de ministers erkennen dat er fouten gemaakt zijn... wat ze natuurlijk gemakkelijk kunnen doen... dan nog is de zaak verjaagd. En kun je hem niet meer opnieuw voor de rechter krijgen. Nee, maar is dan nu niet inderdaad het moment aangebroken... om niet meer op dat strafrechtelijke tracé door te gaan... maar weer de polit het politieke debat te voeren... Ja, over de wenselijkheid dat BVD-infiltranten uh, uh, meedoen aan strafrechtelijk vervolgbare zaken. Ja, maar dat is natuurlijk altijd uh, mijn lijn geweest. Ik heb nooit uh, gezegd, strafrechtelijk uh, moet je er veel van verwachten. Uh, dat was overigens een keuze in deze zaak, die buiten mij omgemaakt is door uh, de betrokkenen en de advocaat. Waarvan ik gezegd heb, nou, laten we eens kijken wat dat oplevert. Prima, maar op de eerste plaats gaat het natuurlijk om de politieke controle op de BVD. Um, het is dan een feit dat met name de BVD zich volstrekt onttrekt aan een aantal uh, juridische toezichtprocedures. Zoals die wel bij politie en uh, justitie gelden. Dat is overigens een, een kritiek die ik uh, vorige week nog eens in de Kamer zeer uh, uitvoerig heb uh, uiteengezet. Uh, met uh, materiaal ook van juristen. Dat uh, de werkwijze uh, die de BVD hanteert, uh, met name waar het gaat om het... Uh, aantrekken van infiltranten en informanten dat die helemaal geen waarborgen biedt dat er uh, geen fouten gemaakt worden. En nee, ook geen, u, heeft het over, u heeft het over vorige week toen werd het, uh, het jaarverslag uh, onder andere behandeld en daar kwam ook de zaak Wilman aan de orde. Ja, juist. De zaak Wilman, dat uh, was de ingenieur die... Uh, uh, ik, ik, ik ben het even kwijt, maar ik geloof zelfs al in de jaren 50. Ja, klopt. Uh, 49, 1949. Ja, werkte op een, uh, een scheepswerf waar ook marineopdrachten werden gedaan. En uh, de BVD die, uh, die uh, zei toen dat die man misschien wel iets met uh, de communistische partij te maken had. En op grond daarvan is hij toen ontslagen. En hij is ook nooit meer aan het werk gekomen. De Kamer wil nu dat die man in ere hersteld wordt. Ja. We hebben uh, een klein fragmentje uit het Nationaal, want ook meneer Wilman legt toch eigenlijk de schuld van deze hele affaire bij de slechte parlementaire controle. Het gaat mij niet om de eer, het gaat mij om het feit dat misschien hier uh, uiteindelijk uh, recht kan geschieden, maar nogmaals, wat mij is gebeurd was, had snel opgelost kunnen worden. Maar als het aan mij ligt, dan zou ik willen dat de koppen rollen van degenen die hadden kunnen helpen... en die me hadden kunnen steunen en die, me hadden, die de zaak hadden kunnen beëindigen... maar die dat niet hebben gewild of niet hebben gedurfd. Ik zal geen namen noemen, maar ze zitten nu nog weer in de Kamer en in de regering. Ja, in de Kamer en in de regering. Meneer Willems, uh, ja, kritiek op de parlementariërs. Nou zal dat uh, niet zozeer voor u gelden, want u bent een van de actievere geweest in de afgelopen jaren... Uh, we hebben ook nog aan de telefoon mevrouw Scheltema. Die is uh, Tweede Kamerlid voor D66. We hebben eerst geprobeerd, uh, dat is trouwens niet omdat u niet belangrijk genoeg vindt hoor mevrouw Scheltema. maar we hebben eerst geprobeerd om meneer Van Mierlo dan wel uh, de heer Brinkman van het CDA erbij te krijgen... omdat die in die besloten uh, commissie zitten waar alleen de fractievoorzitters in mogen zitten... die eigenlijk toezicht moeten houden op uh, de BVD. Maar mevrouw Scheltema, u bent namens D66 in het openbare debat in de Kamer... degene die het woord voert over de BVD. Kritiek op de controle. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, dat, dat is iets waar we sinds ik in ieder geval in de Tweede Kamer zit... Eh, eh, jaarlijks bij het eh, bespreken van het BVD-jaarverslag... iedere keer, ook vanuit verschillende fracties, laat ik heel eerlijk zijn... Eh, toch, toch eh, op in zijn gegaan waar we alleen elkaar nog niet hebben kunnen vinden. Maar eigenlijk... Uh, leeft bij velen, en in ieder geval ook bij mij, het gevoel van ja, je zou toch die, die controle uh, iets, iets moeten aanscherpen. Uh, in ieder geval, uh, en er zijn verschillende voorstellen voor je gedaan. Uh, je zou uh, bij wijze van spreken de, de vaste commissie die wij nu belast hebben met, met uh, toezicht op het, dat deel van de activiteiten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst die niet in de openbaarheid kunnen komen. Nou, die vaste commissie en uh, die is uh, samengesteld uit de fractievoorzitters van de vier grote partijen. Overigens, daar zou GroenLinks bij kunnen, maar GroenLinks heeft dat nooit gewild. Uh, uh, dat zou je toch eigenlijk misschien wat kunnen uitbreiden, zodat dat inderdaad uh, die controle wat, wat, wat, wat. Uh, ja, even, uh, ja. Wat, wat meer kan plaatsvinden, want fractievoorzitters zijn natuurlijk druk belaste mensen. Of maar is zou misschien dat kunnen werken. Ja, bovendien uw eigen fractievoorzitter wil dat niet. De, de heer Van Mierlo is als lid van de commissie tegen een verdere versterking van die parlementaire controle. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dit is helemaal nog niet. Nou, de Brink, meneer Brinkman zegt voortdurend dat hij namens alle commissieleden spreekt. Daar hoort de heer Van toch duidelijk bij. De heer Brinkman heeft ook nog wel iets ruimte opengelaten... om over deze parlementaire controle met elkaar verder te spreken. En ik vind dat we dat ook moeten doen. En dat hebben we ook afgelopen uh, week weer in de Kamer. Uh, ik in ieder geval gezegd, maar ook bij de PvdA... heb ik datzelfde toch gehoord. Dat wij toch dat wat willen aanscherpen. Ik vind overigens, laat ik heel eerlijk zijn... dat het de afgelopen jaren al beter is gegaan dan naar nou mijn indruk is... Nou, dat blijkt toch daardoor. niet uit de zaken die we in deze uitzending hebben kunnen horen. We hebben nu een zestal uh, voorbeelden naar buiten gebracht... van waaruit toch blijkt dat bvd uh, infiltranten zich bezighouden... met uh, uh, ja, strafrechtelijk vervolgbare zaken. Dat ze mensen uitlokken, dat ze zelf deelnemen aan, uh, aan uh, onwettige praktijken. Dat... dat uh, Weet u dat deze zaken die zij hebben inderdaad gespeeld... en ook ik ben absoluut van mening dat, dat eh, zodra de BVD zou gaan aanzetten of uitlokken... men zijn boekje te buiten gaat en dat er dan dus iets moet gebeuren. Ja, maar in de gevallen die we nu hebben laten horen is daar dus niks aan uh, gebeurd. Zelfs in het geval nou... Kamphuis is de man uh, met een zak geld uh, op een Grieks eiland neergezet. Ja, ja dat, dat, dat bericht... Uh, <laughs> dat u trok een conclusie die de man nog niet bevestigde. Maar ik ga nu op dat, dat concrete Geval niet in. Ja, maar die dan soort gaat het dat de Kamer die dat dan wel controleert. En dat gebeurt niet. Ik heb keer een keer probeer ik in de Kamer helderheid te krijgen dat de commissie zich dan actiever met de zaak bemoeit. Mensen eventueel hoort. dat het gebeurt ja. van geen kant en men baseert zich op de ontkenningen van de BVD zelf en daarmee is de zaak af. Maar ja, te maken. In... Nee, nee, meneer, maar even, even ingaan op de heer Willems. Er is. Zegt, en dat is niet dit jaar geweest, maar vorig jaar. Van zouden we toch niet mogelijk moeten maken dat de vaste commissie is extern onderzoekers inschakelen. Ja, en daar zijn met name ze op dat niet. punt van die PID's. Ja, maar ze willen dat niet. Jawel, jawel. Dat is... Nou, dat is... Nee, daar is het laatste woord nog niet over. Gezegd. Nou, zelfs de heer Van Mierlo, heb ik uh, een paar maanden geleden nog een zaak voorgelegd om in de commissie aan de orde te stellen. Of die is door een persoon. Uh, voorgelegd aan de heer Van Mierlo. Ik heb van de week nog bij de griffier van de commissie uh, geïnformeerd. De zaak is nog steeds niet door de commissie verder onderzocht. Nou, dan zeg ik ook de heer Van Mierlo zit daar een beetje te slapen in die commissie. Nou, dat mijn indruk is een andere. Goed. Uh. Nou, wij moeten het hierbij laten. U uh, moet hier vooral over blijven doordiscusseren. Maar dan in de Tweede Kamer het liefst. Dit was Argos voor deze week. Gemaakt door Gerard Legenbeek en Hans Simonsen. Productie Ineke de Jong. Techniek Martin Hulshof. Als u een cassettebandje wilt ontvangen... stort dan 10 gulden op Giro... 444-600, dus 3x4600 ten name van de VPRO en vermeld daarbij Argos 24, nee ik moet zeggen 25 februari. Straks actualiteiten weer de VARA en om twee uur is de VPRO terug met een rechtstreekse uitzending uit Sarajevo. Tot volgende week voor wat betreft Argos.